Minister-president Mark Rutte heeft begin 2018 een bezoek gebracht aan het project Dagloon, van Humanitas de Almelo. Dit project is bedoeld om mensen weer kennis te laten maken met de maatschappij en hen een zinvolle dagbesteding te geven. Deelnemers aan Dagloon hebben zo een betaalde dagbesteding en kunnen hierdoor bijvoorbeeld zelf onderdak regelen. Voor politici is deze regeling uitdrukkelijk niet bedoeld... Die ontvangen namelijk nog steeds wachtgeld en belanden daarna vaak wel in de banen van de overheid. Of krijgen een baan bij een multinational of ergens bij de Europese Unie. Ja, dat er dingen gebeuren in je leven waardoor je ja, op een gegeven moment misschien op straat terecht komt. Of in de schulden of een combinatie van dingen of drugs of alcohol. Het is natuurlijk fantastisch als je dan naar een plek kan waar je weer wat ritme krijgt. Oud-politici ontvingen in iets meer dan vijf jaar tijd voor bijna 20 miljoen euro aan wachtgeld. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken in handen van een Vandaag.